Slapen voortaan. Mijn hart is helemaal van slag af gegaan Wat heb je nu toch gedaan Het kan toch zo niet verder gaan Marisabelle Jij bent voor mij het meisje wel Ik kan niet leven zonder jou voortaan Kleine Marisabelle Mijn dancing waar is het begonnen Ik zag Marisabel en dacht meteen Dat schatje moet ik toch een schouw versieren Want heus zo'n girl als zij is er niet één Marisabel, jij bent voor mij het meisje wel Wanneer je voor me in je mini staat Want wat ik zie dat is geen surogaat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 Isabel, jij bent voor mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Mijn marie zal